3 uur. De Radio 1 Sportzomer. Dionen de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De persconferentie van André Kuipers begint zo. Het lukt het de kopgroep met Karsten Kroon om uit de greep van het peloton te blijven. Hier is het NOS Nieuws met Martijn van Beek. Voor het eerst in zijn terugkeer op aarde praat astronaut André Kuipers uitgebreid met de media. Vanuit het NASA hoofdkwartier in Houston spreekt hij via een videoverbinding met Nederlandse journalisten in Noordwijk. Een van die journalisten is Mark Hamer. Uh, Mark, is hij al begonnen? Nee hoor, hij is nog niet begonnen. We wachten nog steeds op de verbinding met Houston. Die ik zal elk moment hier op het grote scherm in Noordwijk tevoorschijn komen. Ja, en dan kunnen we met hem gaan praten. Dan Kunnen we gaan vragen hoe het met hem is na zijn terugkeer afgelopen zondag. Na 193 dagen in de ruimte. Ja, hij, we hebben toen wat beelden gezien. Gelijk zondagavond. Toen zag hij er niet zo goed uit. Inmiddels heb ik al gehoord dat het wel iets beter met hem gaat. Hij heeft een drukprogramma daar in Houston. Veel gezwommen. Ook nog experimenten moeten doen. Heel veel debriefing en medische check moet hem ondergaan. Ja. We gaan wachten tot hij zo meteen hier op het beeld komt. Oké, okay, later dit uur meer van Mark Hamer. Koningin Beatrix heeft de partner van Gerrit Komrij... haar medeleven betuigd met het overlijden van de dichter en schrijver. De koningin stuurde hem een Condorianse telegram... en ze schreef Nederland heeft in hem een groot dichter verloren. Als dichter des vaderlands schreef Komrij onder meer gedichten... bij het twintigjarig jubileum van koningin Beatrix... bij de verloving van prins Willem-Alexander en Maxima... en bij het overlijden van prins Klaus... Gerrit Combray overleed gisteravond in Amsterdam na een kort ziekbed. Hij was 68. De vroegere RAF-terroriste Verena Becker is veroordeeld tot vier jaar cel voor betrokkenheid bij de moord op de Duitse procureur-generaal Boebak in 1977. Het OM had vier en een half jaar cel geëist. Siegfried Boebak werd op klaarlichte dag doodgeschoten vanaf een motor. De verantwoordelijkheid voor die aanslag werd opgeëist door de terreurbeweging Rote Armee-fractioon. Maar wie de dodelijke schoten heeft gelost, is nooit opgehelderd. Bij de moord op Boebak kwamen ook twee begeleiders om het leven. De zaak werd in 2010 heropend... nadat de zoon van Boebak Becker van de Moord had beschuldigd. In het noorden van Frankrijk zijn grote politiecontroles... op de snelwegen naar het zuiden. De Franse politie let vooral op auto's uit noordelijke richting... die te zwaar zijn beladen. De Franse politie krijgt daarbij assistentie... van Nederlandse, Britse en Belgische collega's. Automobilisten uit Nederland lopen grote kans... in hun eigen taal te worden aangesproken. Gendarmerie... En u moet 500 kilo eraf halen. Ik weet niet wat voor zwaars u bij u heeft. De schade door blikseminslagen is de afgelopen vijf jaar... met bijna 40 toegenomen. Dat komt doordat er steeds meer blikseminslagen zijn. Volgens Verzekeraar Nationale Nederlanden... is de schade bij particulieren en bedrijven... nu zo'n 35 miljoen euro per jaar. Van de bedragen die Nationale Nederlanden uitkeert... wordt een vijfde gebruikt voor het herstellen van directe schade... die bijvoorbeeld ontstaat door brand na de blikseminslag... De rest wordt gebruikt voor het herstellen van schade aan apparaten. Het weer, enkele buien, de zwaarste in het noorden met kans op onweer. Vanuit het zuiden de komende uren meer zon. Het is 20 tot 23 graden. Morgen eerst zon, maar later weer buien. ANUB, ah, verkeersinformatie. We zien nu vooral vrijdagmiddag drukte op de A1, Amsterdam-Amersfoort. En bij Arnhem is veel oponthoud door de werkzaamheden op de A50. Verder zijn er ook een paar aanrijdingen geweest... Noem de opvallende files op de A12 van Den Haag naar Utrecht... bij Zoetermeer 3 kilometer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. De rijstroken op de A13 naar Rotterdam zijn weer vrijgegeven. Er was een aanrijding bij knooppunt Kleinpolderplein. Er staat nog wel 6 kilometer file vanaf Ippenburg. De A50 dus, van Arnhem naar Os, voor knooppunt Ewijk 6 kilometer. En de A58, Eindhoven richting Tilburg... tussen Oorschot en Moergestel, 8 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht.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 Maar Gio, komt het peloton dichterbij? Uh, ze komen iets dichterbij. Het gaat nog niet heel hard door. Maar 5 minuten 37 seconden is niets om je druk over te maken als je in dat uh, peloton rijdt. Want uh, je hebt nog 100,5 uh, kilometer om het gat dicht te Nou, iets minder liefst, want ze willen toch heel graag die slotfase lekker als peloton ingaan om dan die massasprint te doen. We keken zojuist naar de voorkant van het peloton. Jens Vogt, die zie je daar voortdurend op kop rijden. En we kunnen inmiddels ook melden dat Thomas Verclair daar achter weer heeft aangesloten. Hé, hey, en ik zie ook in één keer Pieter Wening. die denkt, oh, weet je wat, morgen dan komen we door Gerard Mer. Daar heb ik nog hele goede herinneringen aan. 2005, de sprint met uh, Andreas Kleuden, die millimeter sprint, dat we lang moesten wachten voordat de uitslag officieel kwam. Daar komen we morgen langs. We finishen er niet, want dan gaan we naar La Planche de Belle En dat lijkt me nou ook echt wel zo'n aankomst. Wie weet, misschien zit Geesink dan wel, of Geesink Wening dan wel in een kopgroepje. In het wiel van Wening, Sebastiaan Langeveld. 5'33 het verschil met de 4. Hoe zit Kasten Kroon er eigenlijk bij? Die zit er schitterend bij. Wat een mooie coureur is het toch? Hij kan zo achterloos ogend trappen op het fietsje. Met die ellebogen een beetje naar binnen. Met die nonchalante schoudertjes. Maar het is één en al ervaring bij Karsten Kroon. Deze man hoef je echt niet uit te leggen hoe je een eendagskoers rijdt. Als je je hebt gezet. Als je je zinnen hebt gezet op de overwinning. En dat heeft hij, mijns inziens vandaag. Hij weet dat de sprinters een beetje verzadigd zijn, misschien wel. Zeker nu er wat gedonder is voor in het pedaton. Ook met Carmin. En dus heeft Kroon vandaag de stoute schoenen aan aangetrokken. En is hij er tien jaar na. Aan zijn etappe zegen, want net als Wening heeft hij er ook eentje achter zijn naam. Toen reed hij nog van Rabobank, is hij er vandaag vandoor gegaan. En ze hebben een lekkere voorsprong nog steeds. En hij zit daar natuurlijk met een heel goede compagnon. Die Amerikaan Zabriskie, die in Captain America verandert als hij een tijdritpak aantrekt. Vandaag heeft hij dat niet aan. En ze zitten daar natuurlijk ook nog met Zengle en Malakarne, Twee wat jongere renners, maar ze kunnen allebei ook een aardig stukje fietsen. Weer een open vlakte, windmolens links en rechts. Het waait behoorlijk nog steeds, maar het is meer een Veun nu, en die hebben de renners na de regen van het eerste uur wel verdiend. En dan gaan we nu naar een uh, Wimbledon-flits, want uh, in Londen is nog volgens mij niet eens een uur gespeeld. En er zijn al uh, twee sets klaar, Marcel Mesker, tussen Djokovic en Federer. Ja, dat klopt. De tweede set uh, met dezelfde cijfers uh, naar Djokovic. Uh, 6-3 dus. staat nu 1-1 in set ze zitten in de openingsgame van de derde set. Federer serveert 40-15. En uh, ja, je kunt zeggen dat de Novak Djokovic-machine is gaan lopen. Veel winners met zijn voorhand Hij sloeg er 12 in de tweede set, 5 maar in de eerste. Dus hij voelt zich wat comfortabeler. Uh, Federer nu een uh, mooie smash. Uh, opent nu met uh, 1-0 in de derde set. Federer trouwens uh, speelt wel met een, uh, een zwart onderwerp onderhemd, zo'n dry fit shirt, om die rug van hem warm te houden. Want daar had hij dit toernooi last van. In de vierde ronde tegen Malice moest hij de baan af... voor een blessurebehandeling. En als je weet dat Federer uh, in zijn hele carrière... nog nooit één wedstrijd uh, waaraan hij begon uh, moest opgeven... ja, ik geloof eentje in de junioren, zo lang is dat al geleden... ja, dan was dat dus best wel ernstig. Maar goed, het lijkt uh, allemaal goed te gaan bij Federer... maar uit uh, voorzorg toch zo'n uh, onderhemd om hem uh, warm te houden. Want het is natuurlijk niet warm, uh, het dak is dicht, het is droog. Maar daar is het dan ook mee gezegd. Nou ja, de wedstrijd is nog steeds helemaal open. We zijn eh, op weg. Begin derde set. Het staat 1-1 in sets. En 1-0 voor Federer als Djokovic gaat serveren. Wie vol is de in de En hij gaat hem hier binnen. Ja, dat was fantastisch. Op de de front. Radio 1. Abusado, ya ja, de tijden zijn veranderd. Weet dat we je y está dat we je traven gaan. Hetzelfde is de nu jitterbug, maar dat is toch al veranderd. En dat is wat er rumba, rumba, baila la rumba, y les zumba. Baila, botecito y el danzón, ocho guapes, baila rumba, baila la rumba y la rumba, baila guala, el botecito y el danzón. De aquellas cuando empieza guaracha al compás de los timbales yo me siento pentatear, Con un coro me baila rumba baila la rumba y le suba baila guaracha al el botecito y el danzón. Con un coro me baila rumba baila la rumba y le suba baila guaracha al el botecito y el danzón. Hallo Guerrero, samen met Rye Cooter en Los Chukos Swapes. Ja, Karsten Kroon in de kopgroep van de zesde etappe richting Metz en Joris van den Berg. Blijft hij nog zo mooi op zijn fiets zitten? Nog steeds hoor. Ze zoeven weer een bocht in. En ik heb dat liedje van Rob de Nijs weer in mijn hoofd. Wat zong hij nou vroeger? Zachtjes tikt de regen op mijn motorhelm. Het, ja, het, ja, het, het blijft vandaag de, de, de kantelen het weer. Dan weer een feun als wind. Dan weer een scheutje regen erbij. Maar boven alles is het bewolkt. In de verte zie je dan wel de verlokkingen van een blauwe lucht. Maar boven dit kopgroepje dat nu weer langs een haag enthousiaste mensen rijdt. En hier staan ze dan zonder regenpak en poncho. Dat kopgroepje, ja dat moet er gewoon doorheen. Goed, dat zijn prosten, dat zijn renners, en dat weten ze. En ze rijden hard, ze werken goed samen, ze hebben er zin in. Sabrisky, Zengle. Kroon en Davide Malacar. De eerste Italiaan deze ronde van Frankrijk in de aanval. Maar Gio, het verschil wordt kleiner. Waar komt dat door? Wie rijden er voorop het peloton? Het komt op dit moment vooral door Pieter Wening. Die gaat hard werken aan kop van het peloton. Of die is hard gaan werken aan kop van het peloton. Dat doet hij natuurlijk allemaal omdat ze daar met Matthew Goss... bij die Australische ploeg van Orica Green Edge... nu toch wel eens een keer een toersuccesje willen hebben. Want Goss kwam er gewoon de afgelopen dagen in de massasprints... niet aan te pas. Eén keer Cavendish Twee keer André Greipel. En als je dan Matthew Goss heet... en je weet dat je verschrikkelijk hard kunt sprinten... en je hebt je zinnen gezet op die Tour... dan wil je dat toch ook eens een keer toeslaan. En nu kan het nog. Een dag voordat we de Jura intrekken. Voordat we daar aankomen op La Planche de Belleville. Nu moet het gewoon gebeuren hier in Met. Dus zou het wel weer eens een hele tumultueuze sprint kunnen worden. Omdat al die sprinters die nog niks hebben gewonnen... weten dat dit voorlopig even de laatste kans is. Wening dus aan kop van het peloton. Langeveld zat in zijn wiel... Zij moeten hard werken. Simon Gerrans bemoeide zich er zelfs mee. Het is toch een beetje de kopman van die Orica ploeg, die Australische ploeg. En Gerrans, ja dat is toch een man die we morgenavond weer kunnen verwachten. Morgenmiddag, dan zal hij het eventueel kunnen afmaken in dat klimmetje. Zo werken ze hard. Het peloton wordt op sleeptouw genomen. Dat betekent dat het verschil terugloopt na 4 minuten 53 seconden. Het is 1-1 in sets in de eerste halve finale bij de man op Wimbledon. Djokovic tegen Federer. Derde set, Marcella Misker. Ja, nog steeds 1-0 voor Federer en een moeilijke service game voor Djokovic. Hij heeft uh, een breakpoint al moeten wegwerken. Nu is het juice. nu gaat hij naar het net, Er komt de smash. Die is te makkelijk, denk ik. Ja, die wordt makkelijk afgesmashed uh, door Djokovic. Het vuistje daar. Um, ja, we zitten een beetje te wachten tot er wat gebeurt in deze wedstrijd. Het gaat te snel. Het is de ene set makkelijk voor Federer. Dan is het makkelijk voor Djokovic. Maar er zijn nog niet echte momenten van, van spanning, van heel veel strijd, van emotie. Ik heb het idee dat beide spelers ook nog niet alle kaarten blootgeven. Het is rustig aan, wachten op de kansen. Nou, kijken of uh, Djokovic op 1-1 kan komen. Goede service, zeker hele goede service. Uh, Federer kan die bal niet uh, goed uh, retourneren. Ja, en zo wordt het dus 1-gelijk uh, en is het Wachten op, deze, op, een, op een, moment, een belangrijk moment, een emotie, een, een doorbraak in deze wedstrijd. Voorlopig nog niet. Het is 1-1 in sets en 1-1 in games. Gezicht. Het wordt de hoogste tijd dat jij jezelf bevrijdt. Zie je het in een ander licht. Mij hoofd vol zorgen, had je lichaam in zijn macht. We komt dan.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 Er zal toch wel iemand ze verteld hebben dat die André Kuipers al lang uh, weer, weer op aarde is. Kijk omhoog, ja, dat zal wel. Hij zit in Houston en we zitten te wachten op die persconferentie. Maar het lukt voorlopig nog niet om die verbinding tussen Houston en uh, hier in Nederland te leggen. We kunnen gewoon met uh, zo'n ruimteschip de, de ruimte in en, uh, en dat gaat allemaal goed. Maar contact leggen, dat gaat een beetje lastig. Dus wacht op Mark Hamer, zo gauw uh, André Kuipers zich meldt in Houston, dan uh, hoort u dat ook hier via Radio 1. En dan weer naar de koers van vandaag, de zesde etappe in de Ronde van Frankrijk... met een kopgroep op hoeveel voorsprong, Gio Lippens? 4 minuten 46. Het wordt nou, een beetje minder, maar heel veel minder wordt het ook alweer niet hoor. 90,7 kilometer nog te rijden. En als je dan naar de achterkant van het peloton uh, kijkt... dan zie je dat het nog niet verschrikkelijk hard gaat hoor. Want uh, ik zie daar toch uh, renners die redelijk gemakkelijk mee pedaleren. Alexander Kuczynski, hard gevallen trouwens in deze Tour. Hij heeft veel last en hij rijdt nu zo'n beetje traditioneel op die laatste plek... waar toch eigenlijk een beetje de kneuzen En dat zeg ik met alle respect van deze Tour rijden. We hebben daar de afgelopen dagen ook Tony Martin... en Luis Leon Sanchez veel van achteren gezien. Zij laten zich meevoeren in het peloton. Doen geen trap te veel. En hopen maar dat ze die finish uh, halen. En dan maar weer een stukje beter kunnen herstellen voor de dag van morgen. Inmiddels is Pieter Wening alweer van de kop afgegaan. Uh, kreeg al uh, verbaasde reacties van mensen. Die zeiden van ja maar Pieter Wening, Dat is toch iemand waarmee we morgen rekening moeten gaan houden in die etappe. Waarom verspilt hij nu zijn krachten? Blijkbaar heeft hij het zelf ook uh, te horen gekregen. Want Wening heeft zich alweer laten afzakken. En nu is het in ieder geval... Uh, uh, Sebastian Sebastiaan Langeveld, die de enige man nog is van die Orica Green Edge ploeg... ...die van voren rijdt. Tyler Farrar rijdt achteraan. Hij was heel erg boos gisteren op Tom Velers. Onterecht bleek het uh, toch eigenlijk wel. Maar goed, hij uh, heeft uh, een moeilijke periode, maakt hij door op dit moment. En zit zwaar ingepakt na al die valpartijen. Vier keer gevallen deze Tour, zit hij op de fiets. Vooraan, 4 minuut 44 voor dit peloton. Daar peddelen ze rustig voort. 89,6 kilometer nog te rijden, Joris. En vooraan zit Zengle nu achteraan. De wat grof gebouwde waal. Een van de vier koplopers, dus voor hem zitten Zabriskie, de tijdrijder. Kroon, de Nederlander. En Malakarne. En die Italiaan, want dat is Davide Malakarne. Is de vertegenwoordiger vandaag van een Franse ploeg. Want voor het eerst sinds de start van de Tours. Voor het eerst sinds de eerste rit in lijn. zit er geen Fransman in de aanval. En dat is toch even wennen voor de mensen langs de kant. Het enthousiasme is ook iets minder dan de dagen hiervoor. Maar Malakarne. Vertegenwoordigt in elk geval het Franse wielrennen hier. De Eurocar ploeg. Over Ferrer trouwens. Zijn ploegleider melden we vanmorgen nog dat hij vandaag niet gaat meesprinten. Maar ja, als je hem zo ziet, dan is dat inderdaad overbodige informatie. Ferrer gaat zich vanaf hier concentreren op het knechten voor zijn Canadese kopman. De winnaar van de Ronde van Italië, Ryder Hesjedal. Maar dat is allemaal voor later voor Als het Berg gekomen. Nu rijden we nog vlak rustig richting match. Nog een heel flink aantal kilometers te gaan. Vier man voorop, met daarbij een Nederlander. Een Nederlander die in elk geval weet hoe het is om een etappe in de Tour te winnen. Maar dat is voor Karsten Kroon dan wel al tien jaar geleden. In view. We gaan naar onze verslaggever Filemon Wesseling. Het verhaal over de oud-ploeggenoten van Lance Armstrong... beheerste gisteren het nieuws en ook de journalisten die de Tour volgen. Hoe is dat vandaag? Filemon, je was vanmorgen bij de start. Hoe was het? Ja, en ik was er gisteren ook, want toen heb ik die, die gekte natuurlijk gezien. En daarvan hadden we een hele mooie reportage gemaakt. Maar we hebben van BNN een proefversie van de software meegekregen. En die was in één keer verlopen. Dus wij konden die reportage niet doorsturen. Dus we zaten helemaal in zak en as. Dus uh, vanmorgen, dat moet ik wel uh, eerst even zeggen, begon onze dag gelijk goed. Want we maken ook uh, filmpjes. En uh, dit keer hadden we champagne van Moutard. En uh, dat was uh, zo'n dubbele fles, zo'n magnum. Dus die hadden we gelijk vanochtend bij het ontbijt. En toen uh, hadden we gelijk weer zin in. En toen zijn we ook uh, naar het village des par gewoon gegaan. En iedereen was daar blij, want er werd sowieso veel champagne gedronken. Alleen de journalisten niet de echte nieuwsjagers want ja de tour dat zie je misschien thuis ook Dion en Jurgen het is een beetje saai ja ik ben hier dus voor mij is alles prachtig het is ook mijn eerste tour maar veel journalisten die hopen toch dat er iets gebeurt want vorig jaar was natuurlijk Contador die in de eerste etappes al tijd verloor en uh, veel valpartijen waaiers en dat heb je nu allemaal niet dus het is even gisteren dat Armstrong nieuws waar iedereen dan echt uh, heel blij van wordt maar dat is ook zo weer voorbij ja dus daar zijn ze niet meer mee bezig de journalisten Nee, nee dat, dat is echt typisch voor de Tour. De ene, ene moment is het grootste nieuws en is iedereen ermee bezig en iedereen doodzenuwachtig en dacht ik, dan is het weer helemaal weg. Over tot de orde van de dag. Ja, ik vind een tour Precies. niet zo heel gauw heel saai. Op een of andere manier probeer je nee, toch maar altijd Dione, weer. Wij zijn natuurlijk echte echte liefhebbers. <laughs> Dat zal het zijn. Dat zal het zijn. Um, ja, morgen, nou ja, de berg in e voorlopig eventjes. Hè. Morgen even een, uh, een, een etappe die uh, wat, wat zwaarder is als het gaat om uh, om de heuvels dan zal die saaiheid daar wel een beetje verdwijnen, toch? Ja, en iedereen kijkt er ook uh, echt uh, rijkhalsend naar uit. Maar die saaiheid... Phil, moet uh, we moeten je even onderbreken. Phil, we gaan de, uh, je onderbreken, want we gaan de André Kuipers... voor zijn persconferentie uh, vanuit Houston. Mark Hamer. Ja, als het goed is, uh, hebben we nu een audioverbinding. We hebben wat, we ons, hebben wat problemen. We hebben in ieder geval geen beeldverbinding, als het goed is. Hoor je nu gejuich in de zaal opkomen, want we hebben inderdaad verbinding dan met, dan uh, met André. Uh, uh, uh, met verbinding. Okay. Dag uh, André, Mark Hamer hier, uh, NOS uh, Radio. Je bent live in de Radio 1 Sportszomer. Ja, de vraag die je heel Nederland bezighoudt, hoe gaat het met je... Ja, eigenlijk prima. Uh, het is wel even wennen, moet ik zeggen, aan de zwaartekracht. Zeker die eerste twee dagen ben je erg licht Die hoofdneiging hoofd, neiging tot flauwvallen. Uh, ja, de bloeddrukreflexen die, uh, die hebben een half jaar niks gedaan, zeg maar, dus dat moet allemaal weer even wennen. En, uh, en ook hoofdbewegingen, die, uh, ja, zodra je gaat liggen, dan uh, begint de hele wereld te tuimelen. Dus duidelijk dat je, je hersenen weer, uh, zich weer even moeten instellen op de aardse zwaartekracht. Maar uh, dat gaat nu alweer een stuk beter. Ja, want kan je alweer lopen? Ja, het lopen gaat alweer. Maar het is inderdaad, als je uit die capsule komt, is dat een, een heel vreemd uh, gevoel. Uh, dat je gewoon niet meer kan lopen. De coördinatie van je spieren, dat, dat lukt niet meer. Het is echt uh, een geboorte uit zo'n krappe capsule en dan weer als een baby opnieuw proberen te, te lopen. Dus, uh, het is echt een stuk, uh, een stuk erger dan uh, na de eerste vlucht. Nou, nu weer terug op aarde. Heb je een beetje een idee wat je hier teweeg hebt gebracht? Bijvoorbeeld, de landing is door anderhalf miljoen mensen. Ja, die hebben zondagochtend naar de televisie zitten kijken. En hoe voelt dat voor jou? Ja, ik zit natuurlijk in een totaal andere wereld, buiten de wereld letterlijk. Dus we zijn natuurlijk vooral geconcentreerd bezig met die landing. Daar hebben we natuurlijk jarenlang op getraind op alle dingen die eventueel mis kunnen gaan. Gelukkig ging het allemaal heel soepel, maar dat is natuurlijk waar je vooral geconcentreerd bent. En ja, zodra je er in de steppen van Kazachstan zit, dan... Je kijkt in camera's natuurlijk, maar het is moeilijk te beseffen wat het allemaal teweeg brengt. En ik hoorde inderdaad dat er een enorm aantal kijkers was. Wat natuurlijk prima is, want een hoop mensen hebben dit gevolgd. En uh, ik ben blij dat, uh, dat iedereen uh, dat uh, kon meebeleven en dat er ook zo'n goed beeld blijkbaar van uh, beschikbaar was... van het terugkeer uh, aan, aan de parachute bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft, uh, ja, blij dat ik, uh, dat ik dat samen met al die mensen heb kunnen delen. Nog, nog één laatste vraag van mijn kant. Um, bij de eerste keer dat je naar de ruimte ging bij de terugkomst raakte je je horloge kwijt. Mijn vraag is, uh, ik zag dat je horloge werd uh, afgenomen, uh, zondagochtend doe, uh, doe je net landen. Heb je hem al terug? Gelet. Uh, dus uh, wat dat betreft uh, zijn er uh, geen problemen geweest. En. Uh... Uh, ja, zelf als je zelf uit die capsule komt, uh, de, ja, je, je wordt natuurlijk uh, gedragen en geleefd, en uh, je hebt zelf niet meer echt uh, uh, helemaal in de gaten wat er allemaal om je heen gebeurt. Uh, het was ook een beetje anders, uh, want we gingen direct vanuit Kazachstan naar, naar Houston terug, dus dat was een, een, een ander protocol, zeg maar. Uh, en dat liep, liep eigenlijk heel, heel soepel, dus het was, uh, het was allemaal goed geregeld. Als André Kuipers, terwijl nu andere journalisten de ruimte krijgen. nou, met André gaat het alweer een stukje beter. Uh, hij is daar langzaam aan het herstellen in Houston. En uh, ja, uh, helaas, we hebben hier geen beeldverbinding uh, tot nu toe binnengekregen... maar we hebben hem wel al kunnen horen. André Kuipers terug op aarde vanuit Houston, even hier op Radio 1. Mark Hamer had rechtstreeks contact met Houston, met André Kuipers. Wij hebben rechtstreeks contact met Filemon Wesselink in de Tour. Filemon, komt dit soort nieuws dan ook door in de Tour of Isoleren jullie jezelf een beetje daar? Ja, dat is het eigenlijk. Ik moet wel zeggen, dit moment geeft me wel gelijk kippenvel. Echt mooi om te horen. Maar ja, in die toerkaravaan gaat het maar om één ding. En dat is uh, ja, dat gekke ijzeren ding op die twee wielen. En, en daar wordt ook alleen maar over gesproken. Ja, vind je, het niet raar, vind je het niet raar om dat te merken? Dat het alleen maar daarom gaat. En dat de rest, ja, het ja. zal wel... Ja, soms als je ander nieuws uh, leest, dan, dan besef je in één keer van... ja, je, le je leeft wel in een soort cocon... waar ook veel te kleine nieuwtjes veel te groot worden gemaakt. Ik bedoel, als iemand, bijvoorbeeld een, laatst was er een man en die werd helemaal wild... omdat er op één fiets zat een heel klein dun geel streepje. En dat was de vorige ronde was dat nog niet zo. En dan denk je wel van, ja, je, je moet wel oppassen... dat je alles in perspectief blijft uh, zien. Kan je je nu al voorstellen dat je over twee weken het heel erg gaat missen? Ja, dat kan ik me zeker voorstellen. Maar ik denk dat ik morgen al de champagne-streek ga missen. <laughs> ik zou nog even heel officieel het champagne- of het etappenwijntje voor vandaag melden. Uh, dat, uh, je kan hem halen bij groepen LFE, daar wordt hij geïmporteerd. Uh, dus uh, in, in de kwaliteitsslijterijen uh, is hij te halen. Het is de Champagne Moutard Brut Grande Cuvée. Brut 150 centiliter <laughs> om precies te zijn. Dat hebben de administratie ook weer gedaan. En wat maakt die nou zo lekker? Fris en fruitig. En ik moet zeggen, hij is heel toegankelijk. En, en, en, en, en toch, body, tannine heeft hij ook. En Filemon, uh, je, je gaat toch ook over ons eten elke dag. Wat moeten we daarbij eten? Ja, wat ik altijd ontzettend lekker vind bij champagne... en dat klinkt heel gek, is gewoon een frietje. Een frietje? Heb, champagne is vrij, ja, ja, een frietje. Champagne is vrij zuur. Daarvoor vinden de meeste mensen het bijna te... Want het, je voelt het echt helemaal op je tong als je, als je een slok neemt en met dat vettige van het friet en die mayonaise kan je dat weer heerlijk uh, wegspoelen. Oké, okay. nou gaan we doen. Frietje vanavond. Echt waar? Echt waar? Ja, oké. Okay. Even proberen. Uh, uh, je praat ook nog uh, redelijk uh, goed voor iemand die een hele fles champagne op heeft. Of, of heb je met heel veel nee, mensen Dion gedeeld? Nee, Nee nee nee nee. Ik, ik proef wijn, dus ik ik. Oh ja aan mijn natuurlijk en dan het uit. en dan je spucht spucht ik het, het weer uit. het ah. Tuurlijk, sorry, Tuurlijk. sorry. Dank je, dank je wel, dank <laughs> Tot morgen. Nog een voetbalbericht. Uh, Alexander Butner zet zijn loopbaan voort bij Southampton. Vitesse en Southampton hebben een akkoord bereikt over zijn overgang. De verdediger moet nog wel een medische keuring ondergaan. Het is bijna half vier. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Martijn van Beek.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 Finland stapt liever uit de euro dan dat het opdraait... voor het betalen van schulden van andere landen. Dat zegt de Finse minister van Financiën. Volgens haar gaat Finland niet akkoord... met een vergaande integratie van de Europese Unie en een bankenunie. En koningin Beatrix heeft de partner van Gerrit Komrij... haar medeleven betuigd met het overlijden van de dichter en schrijver. De koningin stuurde hem een telegram. Komrij schreef onder meer gedichten bij het 20-jarig jubileum van Beatrix... bij de verloving van prins Willem-Alexander en Maxima en bij het overlijden van Prins Klaus. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANEB-verkeersinformatie. Ah, er is veel vertraging bij Arnhem door werkzaamheden op de A50... maar de meeste vertraging die zit toch in het zuiden van het land. De verkeer richting Antwerpen, dat uh, richting, het, uh, richting Frankrijk rijdt... kan beter omrijden via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. Want op de Belgische E19 zijn bij Loenhout twee rijstroken dicht door een aanrijding. En ook op de omleidingsroutes via Bergen-op-Zoom staan inmiddels wel files... Verder zijn er wat problemen op de A12 bij Den Haag richting Utrecht. Na een ongeluk bij Zoetermeer, 4 kilometer, de rechterrijstrook is dicht. En de A58 valt op van Eindhoven naar Tilburg. Bij Moergestel 5 door een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij. Dit is de Radio 1 Sportzomer. En de vraag is natuurlijk, wie zit er vanavond aan de champagne met? Joris, Gio, is het iemand uit die kopgroep of is het toch aan de sprinters? Nou, zal ik maar heel saai zeggen dat het uh, iemand uit... Nee, aan de sprinters is. Dus iemand uit het uh, peloton. En uh, ja, ik ga toch gewoon weer, ondanks uh, de afgelopen twee dagen... Ga ik voor Mark Cavendish uh, vlakke aankomst uh, vandaag. Hij kan niet meer verrast worden door dat uh, klimmetje... Dat we gisteren ineens in de finale hadden. En het moet toch gewoon weer een keer lukken voor Cavendish. Ook zonder treintje. Ja, treintjes, dat is ongeveer het modewoord in deze Tour de France geweest. En er zijn er niet meer zoveel. Ja, die trein van André Greipel die, uh, doet het uh, meer dan... Uitstekend. De trein, trouwens, van Argo Shimano. Die doen het ook best wel aardig. Zeker met Tom Velers. Zij komen er wel aan te pas. Maar verder, ja, weinig treintjes. Op dit moment tempo daar aan kop van het peloton. Weer door die radio-checkploeg. En wie zagen we daar vooraan in beeld rijden? Ineens Fabian Cancellara. Die daar eventjes met een briefje. Boven het stuur hing. en uh, ja Moeilijk te lezen, want het was een beetje in een uh, het Zwitser-Duits. Dat ze daar uh, spreken. Uh, maar bovenaan stond ha, euch, ganz fest, En ik denk dat het zoiets betekent van ik hou veel van jullie. Zou wel een boodschap zijn geweest aan het uh, thuisfront. Cancelara dus in die gele trui. Rustig in het peloton achter zijn ploegmaten. Tempo wordt nu weer gemaakt door de mannen van Orica Green Edge. En jawel hoor, Pieter Wening is toch weer een stukje opgeschoven, Weer een stukje naar voren. Hij moet toch werken. Ik wou zeggen dat hij er iets af moest draaien. Maar dat dat zullen we maar niet gebruiken. Maar dat is jammer voor hem. Want dat betekent dat hij morgen in die etappe naar La Place de Belleville minder energie heeft. Dat zal ook voor de Kroon gelden. Zeker, Karsten Kroon doet een gooi naar de ritzegen vandaag. Terwijl het zonnetje weer even aardig is voor de vier koplopers: Zabriskie, Malakarne, Zangle en Kroon. En als je van Saxobank de ploegleider bent en je heet Bjarne Ries. en je hebt een man in de kopgroep en dan zit je dan achter met die ploegleiderswagen, met chauffeur gelukkig. Ja, dan mag je toch verwachten dat zo'n ploegleider gespannen daarnaast die chauffeur zit en informatie probeert te vergaren en zijn vingers gekruist houdt. Maar Jan Ries zit gewoon te slapen. Eén voet op het dashboard. Daar zit een sok. En die sok die ligt heel nonchalant tegen het raam. En Ries zit met het hoofd tegen het portier. En snurkt zich door deze etappe. Terwijl Karsten Kroon een metertje of 150 daarvoor... zijn uiterste best doet om met die drie anderen... uit de greep van het peloton te blijven. En dat wordt heel lastig hoor. Het weer kantelt dus continu vandaag. Nu weer wat zon, dan weer wat regen... Het lijkt mij echt toch wel weer voor een regenboog. En inderdaad, wat Gio al zei, misschien ook wel voor de regenboog. Trui. Ici, SpotZomer Tour de France. Le spectacle de Radio 1. Tja <muches> la reclame voor een verzekeringsmaatschappij... Mockingbird Hill en de Middle Five. We gaan naar Londen, naar Wimbledon. De wedstrijd tussen Djokovic en Federer. Ja, die eerste twee sets, Marcella, gingen in rap tempo erdoorheen. Die derde set duurt wat langer, hè? Ja, het, uh, het lijkt nu los te komen. Het moet ook wel, we zitten halverwege de derde set. Uh, Federer wint zojuist zijn service game, komt op een 4-3 voorsprong. Maar Federer heeft wel zijn kansjes gehad hoor, drie breakpoints. Maar hij heeft geen uh, van de drie breakpoints kunnen benutten. De afgelopen game van uh, Djokovic, de zesde game van uh, deze derde set. Ja, dat was uh, werkelijk uh, een fantastische game. De beste uh, game van de wedstrijd tot nu toe, waarin uh, ja, Djokovic zich toch in alle bochten moest wringen om die twee breakpoints weg te werken. Nou, dat deed hij dan ook met een waanzinnig lange rally. Hoog tempo, van links naar rechts gingen de mannen en uiteindelijk ja, wist hij dan toch de fout af te dwingen bij Federer. Ja, en dan vraag je af, is dat nu het verschil tussen Roger Federer nu? Nu die 30 jaar is. En Roger Federer, ja, zeg pak een beetje twee, drie jaar geleden. Toen hij onoverwinnelijk was. Toen kreeg hij breakpoints. En dan maakte hij niet na een lange rally de fout. Dan eindigde hij met een winner. En dat is misschien net wat uh, Federer tot nu toe mist in deze wedstrijd. Want hij krijgt de kansen. Maar hij heeft ze nog niet kunnen pakken. Nou ja, dus we hebben nog geen breaks in deze derde set. 4-3 voor Federer. Djokovic dadelijk serveren. Kijken of uh, Federer nog een paar kansen krijgt. Peloton heeft nog 75 kilometer om Kroon en Kompane terug te halen. En dat gaat ook gebeuren, hè? je horen ze Gio. Zeker 3.23 is het nog, 74 kilometer nog te rijden. En het peloton nu weer enorm lang gerekt te vallen, zelfs gaten daar aan de achterkant van het peloton. En dat komt allemaal door één man, een man uit Harkema in Friesland, Pieter Wening. Hij trekt er echt van tussen. Het is onvoorstelbaar om te zien met de handjes, zo losjes op het stuur, zo de polsen op het stuur bovenop. Daar rijdt hij heel erg hard aan kop van dat peloton. En ja, ze zuchten en kreunen allemaal in zijn wiel. Dat is toch wel wat anders dan wat we de laatste tijd regelmatig van hem hebben gezien. Hoewel hij is aan een goed seizoen bezig hoor. Want hij reed ook goed in de voorbereiding op de Tour toen hij zich ineens weer van voren liet zien. En toen er ook nog werd gesproken. Wie weet misschien wel voorzichtige klassementsaspiraties voor Pieter Wening. Ergens uh, ja, in de schaduw van die kopman Simon Garens. Garens hard gevallen in het begin van deze Tour. Ook wat achterstand opgelopen. Maar uh, Wening doet het dus daar prima. Sebastian Langeveld in het en als ze dan vooruit kijken, ja, dan zien ze daar in de vecht een hele donkere zwarte wolk. En die wolk, Joris, die moet zo'n beetje boven de kopgroep hangen. Nagenoeg, Gio, Nagenoeg hangt die wolk erboven. Er zwermen wat helikopters onder. Met gasten uit de tour. Die zitten daar allemaal goed. En die wolk is nabij. Net zoals de tussensprint. We gaan even een kijkje nemen bij de kopgroep nu. En daar zitten ze nog steeds keurig achter elkaar. Elkaar uit de wind houdend. Malakarne nu achteraan. Zengle doet het kopwerk. Die kan zich nu laten uitbollen. En nu Karsten Kroon op kop. En nogmaals, ik blijf het zeggen. Wat zit hij dan mooi? Het is een prachtcoureur. Met de iets grotere Zabriskie nu in het wiel. Daarachter dan dus Malakarne en nu sluit Zengelen in het rood. Hij staat nog een beetje om de benen enigszins te kunnen laten doorstromen. Het bloed daarin weer achteraan. Nog steeds Kroon op kop. Nu strekt hij de benen even. Gaat ook staan. Het is continu op en af. Het is continu een andere versnelling. Een ander beenritme. En Karsten Kroon nestelt zich nu weer in laatste positie van het kopgroepje. Met daarachter twee van die ro ro rode wagens van de toerorganisatie. En dan weet je echt dat je in de ronde van Frankrijk zit. Karsten Kroon weet hoe dat is. Hij is aan zijn vijfde tour bezig. Hij weet waarmee hij bezig is. Louterd als hij is deze 36-jarige coureur. Misschien wel bezig aan een van zijn laatste jaren. De sprint is er over een kilometer. Die is voor deze vier niet zo belangrijk. Maar Gio gaat ons over enkele minuten ongetwijfeld gebeuren. Wat zich in de punt van het peloton gaat afspelen. Bij de supersprint van deze etappe.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 I think I'll go for a ride. Summer evenings on the road, the cool breeze in my head. Poetry in motion on two wheels around Kildare.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 Nick Christopher and Dreadlocks, Donald Lunny and Alwyn Fowere, cycling through the city. I'm waving to them all there, eh? Get <laughs> yeah. him you in your bike. No petrol, no diesel, you'll never get obese. A cadenza in a musical piece. And there is peace, peace of mind.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 Ik I think I'll go for a I think I go for the ride dat zei Luca Bloem we gaan terug naar Noordwijk, waar astronaut André Kuipers vanuit Houston met de Vaartlandse media sprak. Onze verslaggever Mark Hamer was daarbij. Mocht ook die eerste vragen stellen. Mark, had Kuipers verder nog opvallende uitspraken? Nou, de persconferentie is nog bezig. We hebben nu eindelijk wel belt, want toen ik de vragen aan hem mocht stellen, ja, keek ik eigenlijk in een zwart gat en uh, hadden, we, hadden we ook een soort telefoonverbinding met André Kuipers. Inmiddels is die satellietverbinding er wel helemaal en hij legde nog even een keer uit hoe hij zich voelt. En toen zagen we ook zijn glimlach om het gezicht. Ik voel me nu prima. Uh, nou ja, prima is een groot woord. Het lopen gaat nog steeds uh, wat lastig. Uh, maar zeker de eerste dagen uh, voelen de astronauten uh, en ik dus ook uh, zich uh, belabberd. Uh, ja, je e gaan is duidelijk van slag. Dus, uh, de hoofdbewegingen die, die geven allerlei uh, duizeligheidsgevoel. Zeker het plat gaan liggen was erg. Uh, zodra ik uh, mijn hoofd uh, plat ergens neerlegde, dan uh, tuimelde de hele wereld... en voelde alsof mijn benen aan het plafond hingen en mijn hoofd beneden. En het leren lopen. Hè. Spiercoördinatie is, uh, was absoluut uh, verstoord. Veel erger dan bij mijn eerste vlucht. Uh, en je lichaam heeft, heeft gewoon tijd nodig. Uh, je wordt als het ware opnieuw geboren uit een, uit een kleine capsule. Uh, en Als een baby moet je op, opnieuw leren lopen. En het gaat gelukkig een stuk sneller dan mijn baby. Maar uh, het, is, het is absoluut wennen, de eerste dagen. Ja, nou, is wennen, de eerste dagen. Maar natuurlijk ook omdat uh, ja, die, die terugvlucht, de landing... Ja, dat was toch wel heel erg zwaar. En uh, ja, dat werd ook wel gevraagd. Was dat nou het zwaarste deel van je hele reis? Nee, zonder twijfel uh, is uh, de landing uh, is het, uh, meest, uh, ja, het meest spannende, het meest uh, indrukwekkende uh, moment voor de astronauten. Zeker als je een half jaar boven bent geweest, maar ook bij een korte vlucht al. Uh, het is, het is, uh, je krijgt meer uh, versnellingskrachten, meer g-krachten te verduren dan, uh, dan bij de start. We, we kwamen tot 4.7 g. Uh, en uh, ja, het is, het is een, een spectaculair gebeuren. Je, je gaat echt uh, door een... Uh, zeg maar, ja als een, als een vlammende bol door de atmosfeer. Dat zie je ook. Hè. Je ziet uh, de, de lucht uh, volledig opgloeien om je heen. Je ziet de vonken. Uh, je wordt in je, in je stoel gedrukt. Uh, t, uh, grote klappen als het... Uh, uh, als het ruimteschip in drie stuk uit één valt, als de parachute open gaat, word je alle kanten geslingerd. Dan kan je, ja, in plaats van, uh, van twee beeldschermen, zie je twintig. Het zijn allemaal heftige, heftige momenten. En dan uh, ook nog een keer de klap van de landing. Maar, ja, dat is, dat is als het ware een auto-ongeluk wat je, wat je krijgt. Je wordt alle kanten opgeduwd. Uh. En uh, dus dat is een stuk, uh, stuk pittiger. Dus het is absoluut uh, het meest uh, ja, het spectaculaire deel, het zware deel van, uh, van de vlucht. Het was natuurlijk niet de eerste keer dat hij op, uh, op aarde terugkwam, want in 2004 had hij eigenlijk hetzelfde gedaan, maar hij vond dit wel een stuk zwaarder. Natuurlijk ook omdat hij uh, minder spierkracht had, veel langer in de ruimte is geweest. Toen is hij ruim een week uh, in, uh, in het ISS geweest. Nu, 193 dagen, was veel meer verzwakt. Uh, uh, hij begreep ook dat zijn capsule nog uh, in de wind heeft gevangen van de parachute, daardoor omgeslagen is, toch weer recht overeind is gekomen. Dus ja, ze kwamen er wel wat uh, geschaked uit, terwijl ik nu. Als naar het sch grote scherm kijkt, waar André Kuipers is te zien... met zijn blauwe flightsuit aan en ja, toch wel weer een uh, glimond, uh, glimlachend gezicht heeft hij, André Kuipers. Hij is wel weer helemaal erbij en hij praat nog even door met de Nederlandse pers. Mark Hamer was dat vanuit Noordwijk. Naar nou, Roger Federer tegen Novak Djokovic. Marcella Federer op voorsprong zonder breek nog, hè? Ja, 5-4 Federer. Djokovic serveert 15, 30, Maar hier een goede voorhand van uh, Djokovic. Die gaat naar het net. Die smasht. En die smasht uit. Oei, oei, oei. Dan wordt het 15-40 En dan heeft uh, Federer twee setpoints. Nou, nou, nou. Wat een misser, zeg, van uh, Djokovic. Die deze hele derde set al van achterstand moest terugkomen. Uh, drie breakpoints heeft uh, weggewerkt. Zelf één breakpoint creëerde op de service van Federer. Maar geen breaks. Maar nu kan dus de definitieve klap komen als Federer nu het breakpoint en dus ook setpoint pakt. Djokovic gaat serveren. 1-1 in sets dus, 5-4 Federer, Djokovic 15-40. Stuit heel lang, we kennen dat van hem. De concentratie, goede service naar buiten. Naar de voorhand van Federer en dan een winner langs de lijn. Wat een uh, ongelooflijk knappe combinatie. Ja, hij kiest vaak voor de voorhand van Federer. De betere slag, maar we weten ook met uh, dat rugprobleem... wat Federer eerder heeft gehad... dat hij toch soms wat voorzichtig is in de voorhandhoek. Als hij daar naartoe moet lopen, als hij daar naartoe moet stretchen. Hij gaat daar niet altijd voor. Nu natuurlijk wel, op dit soort momenten. Hij krijgt nu zijn bre tweede breakpoint, 30-40. Daar komt de service weer van Djokovic. Service is in het net. Valt terug van de netband. En dus moet hij een tweede service doen. Ja, wat doet Federer? Neemt hij risico, Stapt hij in? Hij staat in ieder geval op de baseline. Hij neemt altijd de return snel. Hij probeert toch het initiatief te pakken. Tweede service is goed van Djokovic. Backhand Djokovic. Forehand uh, Federer. De rally is aan de gang. De ballen worden diep gehouden. Een beetje door het midden. Backhand uh, Djokovic. Backhand slice. Federer. Backhand... Een dubbelhandig cross van Djokovic. Backhand langs de lijn. Federer. Voorhand langs de lijn. Voorhand. Federer winnaar. Nee. Djokovic heeft hem. Valt uh, diep terug. De rally gaat nog steeds door. De voorhand van Federer langs de lijn. Hij gaat naar het net. Krijgt Djokovic er langs. Hij komt nu met de lop. En gaat uh, Federer smashen. Ja, hij smasht hem af en hij heeft de set. Wat een ongelofelijke rally. Ja, vanaf 3-3 uh, in deze derde set is de wedstrijd begonnen hoor. Alle stroom is afgeworpen. Uh, de strakheid op de gezichten is te zien. Maar nu een 2-1 voorsprong in sets voor Roger Federer... die heel rustig nu de baan afwandelt. Ik denk dat hij even wat de droge kleren gaat aantrekken. Misschien even naar het toilet, want hij heeft zo'n ondershirt om die rug te beschermen. Maar hij leidt dus toch wel enigszins verrassend met 2-1 in sets... tegen de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic. Er was nog die uh, tussensprints. Een testje misschien voor straks in match Gio. Altijd interessant en als je dat testje dan heel serieus neemt... dan moet je straks een Met uh, gaan spelen. Dat kan nu nog bij de boekmakers op Matthew Gos, Want die won het sprintje uiteindelijk voor Mark Cavendish. Voor Peter Sagan, voor Chris Boekmans. Uh, de andere sprinter van Van Kanselij, naast Kenny van Hummel. Dan Boas van Hagen en Houtarovic. Maar ja, het zegt allemaal niet zoveel. Want er zijn er een hoop die niet meedoen aan die tussensprint. André Greipel de afgelopen dagen niet één keer meegesprint. Toen het om de supersprint ging. Nee, hij wacht op de echte supersprint. Aan het einde... Van de etappe. De voorsprong is inmiddels wel teruggelopen door die sprint. 2 minuten en 6 seconden is de achterstand van het peloton. We hebben nog 65 kilometer te koersen. En die koplopers, Joris, ze weten het hè. Ze weten het maar al te goed en daarom geldt hier vooraan pakken wat je pakken kan en dat deed Karsten Kroon. Want we vergeten bijna te melden dat Kroon de tussensprint gewonnen heeft. Voor Zabriskie, voor Zangle en Malacarne. de Italiaan... die nu even met zijn ploegleider in gesprek is, die werd vieren. Hij vraagt om een bidon. En mede daardoor is het misschien zo, ik denk dat dat de oorzaak is... Pjarne is weer wakker. Muziek! <laughs> Laag het aan mij, laag daar aan jou, mijn lief. Was het de tijd? Speelde het uit, maar geen van ons beiden die het woonde, misschien dacht ik dat het zo. Ja het de Heel aan mezelf gedacht. Misschien te laat. Maar waarom zie ik nu? Water. Van uh, is ook schitterend was dat. Dat, dat, dat, dat een horloge, Diona, wat je met die quiz kan winnen, tijd ja. voor tijd... is dat eigenlijk waterdicht, denk je? Volgens mij wel. Ik kwam er even op vanwege hoofd onder water. Dan heb je ook al gauw je horloge onder water natuurlijk. Dat horloge kan je winnen als je meedoet aan die quiz, tijd voor tijd. Dat gebeurt iedere dag. Op de site radio1.nl verschijnt een vraag die te maken heeft... waarin de juiste tijd centraal staat. Vandaag moet je zeggen, na de finish in match... hoeveel de nummer 100 achterlicht op de nummer 1? Ik vind het altijd zulke moeilijke vragen. Ja. Heb jij al een paar keer je nou al ja, gewonnen ik, of niet ik, ik, ik bij het van, onderlinge uh, spel? Ja, ik dacht vandaag gewoon van, uh, weet je, ze komen allemaal gelijk aan. Dus dan zal er niet veel verschil zijn met uh, nu. En dat is zeven minuten of zo, dus... Dat heb ik gedaan. Nou, vooruit maar. Uh, we blijven uh, de Tour, de zesde etappe in de Tour de France natuurlijk uh, helemaal voor u volgen. Nog 62 kilometer te rijden. 1 minuut 30 is de voorsprong van de kopgroep op het peloton. En ook Wimbledon uh, hoort u van Marcella Mesker straks weer. Djokovic tegen Federer. 2-1 in sets voor Federer. En uh, Roger Federer staat uh, in die vierde set met 1-0 voor. Het vervolg van zowel de etappe in de tour als het, uh, het tennis op Wimbledon in de volgende uren van de Radio 1 Sportzomer... met Lucella Carrasso en Tom van der Heck en Bart Voskamp. Kunnen we weer? Ja, daar gaan we.